Ja, luisteraars, en zo zit uh, vanmorgen twee uur GFM Jazz er alweer op deze prachtige zonnige herfstmorgen er alweer op. Vanmorgen hebben we dat koor uh, en ik, koor van Koningsbruggen en Hans-Slaan Sa Zandbergen, met heel veel plezier voor u gedaan. Koor, het laatste stuk muziek is van jou. Wie is dit? Dit uh, was een stukje muziek van Rob Barchett op piano, Walter Boeken, Bas en Jimmy Kopp, Drums. En de nummertje heette Rob's New Tune. Dat was dan hem zelf waarschijnlijk. Hey luisteraars, nou ja goed, uh, u heeft weer geluisterd naar ons programma. Let mij u een hele fijne zondag toe te wensen. Vandaag hebben we dus Kunstkracht 12. Dus u bent bij alle artiesten, alle schilders en, en beeldhouwers in Zandvoort vandaag van harte welkom. De route die is bekend. Uh, misschien wordt er vanmiddag nog aandacht op deze zender aangeschonden. Aangescho uh, aan, uh, uh, dus dan kunt u gewoon nog luisteren. Anders gaat u er lekker op uit. Uh, blijft u, uh, dat kunt u rustig doen, want uh, de, onze programma's zijn best de moeite waard om te beluisteren. Gaat u, zoals ik al zei, naar Kunstkracht 12, dan is één ding zeker. Volgende week tussen 10 en 12 uur opnieuw ZFMPS. Jazz. Tot dan! Op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer ZFM Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur Dit is Onderduif Nederwit met het NOS journaal De inspecteurs van het internationaal atoomagentschap mogen van Iran op 25 oktober de nieuwe uraniumverrijkingsfabriek bij de stad Kom bezoeken Dat heeft het hoofd van het agentschap El Baradij bekendgemaakt na besprekingen in Teheran met de Iraanse autoriteiten Messerse landen zijn bang dat Iran werkt aan een kernbom. Teheran ontkent dat. Piloten houden morgen op Schiphol een publieksvriendelijke actie... omdat ze vinden dat ze te lang achter elkaar moeten werken. Ze eisen dat Brussel daar wat aan doet. Piloten hebben soms nachtdiensten van 12 uur... waardoor ze oververmoeid in de cockpit zitten. Op Schiphol, maar ook op andere Europese luchthavens... worden morgen alternatieve instapkaarten uitgedeeld... om aandacht te vragen voor het probleem. Bij een vuurgevecht in de Afghaanse provincie Nooristan zijn acht Amerikaanse en twee Afghaanse militairen om het leven gekomen. Volgens de NAVO-troepenmacht ISAF werden de coalitietroepen aangevallen vanuit een moskee en een dorp. Nooristan ligt in de buurt van de Pakistanse grens. Het gebied is een bolwerk van de Taliban. Mip de vrouw die de dagboeken van Anne Frank redde, heeft een planetoïde naar zich vernoemd gekregen. De planetoïde van zo'n zeven kilometer doorsnee bevindt zich tussen Mars en Jupiter. Mip is nu honderd jaar oud. Er zijn meer planetoïden die zijn vernoemd naar Nederlanders. Onder hen zijn schrijfster Helle Haase en ook Anne Frank zelf. In Duitsland is oud-topman Reinhard Moon van mediaconcern Bertelsmann op 88-jarige leeftijd overleden. Hij gaf meer dan 30 jaar leiding aan Bertelsmann, een van de grootste mediabedrijven in Europa. In 1981 droeg Moon de leiding over, maar ook daarna had hij nog een flinke vinger in de pap. Bertelsmann bezit onder meer de RTL-televisiegroep. Dan het weer af en toe zon, maar vooral in het noorden ook buien. In het noorden staat ook nog een krachtige westenwind. Middagtemperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het.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 Let's go, she said. Hey, hey, hey, yeah, let's go. I could be your baby, you could be my honey. And let's spend time, not money. And mix your milk with my cocoa pup. Milky, milky cocoa. Mix your milk with my cocoa pup. Milky, milky, right? They are really sexy. The boys ain't gonna sex me. They always standing next to me. Always standing next to me. Trying to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 sky.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 Uw stem horen. why you had to hide away for so long. I did wrong, Mr. Blue Sky. Please, Please tell us why. Witme van Zandvoort, ook op internet www.zfmzandvoort.nl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 Dat het fout zal gaan, want alleen is het ook niet veel aan. Dus blijf bij mij. Ze doet er open open, Hij stapt naar bed uit, trekt haar kleren aan. Ze doet er haar goed, poetst haar tanden, maakt zich klaar om bij me weg te gaan.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 We schat, we zingen wel, want ik wil alleen maar dat je bij me blijft tot de zon je komt halen bij mij. Want wat leven zo mooi maakt, gaat meestal veel te snel voorbij. Wees niet bang. feet up the street, bend your back, shift your own, then you pull it back, life's hard, you know.